In de Lier in het Westland zijn vier kinderen opgepakt op verdenking van brandstichting. De kinderen zijn van 10 tot 14 jaar. In april brandde een autobedrijf in de Lier bijna tot aan de grond toe af. De brandweer kon ten nou nood voorkomen dat het vuur naar andere panden oversloeg. Tijdens het politieonderzoek naar de brand kwamen de minderjarigen in beeld. Op het bureau gaven ze hun betrokkenheid toe. Het zou gaan om uit de hand gelopen baldadigheid.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 Het instorten van het gebouw in Bangladesh... waarbij tot nu toe al ruim 500 doden zijn geborgen... komt waarschijnlijk door de generatoren op het dak. De leider van het onderzoeksteam zegt dat tegen het Franse persbureau AFP. De trilling van de generatoren zou in combinatie met de trillingen... van de duizenden naaimachines de instorting hebben veroorzaakt. De eigenaar van de kledingfabriek bij de hoofdstad Dhaka had geen toestemming om de vier grote generatoren op het dak te zetten...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 Crazy.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 Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, Ibiza. Are you ready? See It Revenge. Ja, we zijn er weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van See It. Of jouw enige echte CFM-zalmpoort. Nog eventjes vanuit die oude vertrouwde studio hier aan het Gashuisplein. En alles werkt vanavond gewoon helemaal op en top mee. En dat is lekker, want wat hebben wij vanavond voor een prachtige muziek klaarstaan. Oeh, dat wordt om je vingers bij af te likken. En natuurlijk, de mailbox. Hij ploft er weer helemaal over van alle hete nieuwtjes. Want wat gaat er gebeuren de komende weken, de komende maanden? Ik zie een KISS, een driejarig feestje. Ik zie een Flirters, daar nou is altijd leuk, een leuke flirt. En Save Me At The Beach, dat gaat over Apis. Ja, ik heb het over jou, daar aan de andere kant van de speakers. En ja, natuurlijk, 10 voor 10. The one and only See It Party Kite. Alle hete feestjes op een rij. En ik kan je één ding zeggen. Ik brandde dus wat mijn vingers aan. Potverdorie, zeggen we dan. Wat is dat lekker. En vooral die zondag. Oeh, hier dichtbij in de buurt. Een heel gaaf feest. Waar je zeker nou de kaarten nog voor moet scoren. Want komende zondag mooi weer. En een geweldige line-up. Waar je straks bij moet zijn. Dat hoor je straks natuurlijk. Rond 10 voor 10. En ja, wat wil je het maar eens even gaan doen? Is een lekker stukje muziek draaien. Wat dacht je ja, van deze? De nieuwe van Pink Fluid. Rebel Rebel. Dit is het op jouw CPM's antwoord tot aan 11 uur de heetste beat. En ja, de tweede uur. Wat kun je dan verwachten? Wat dacht je van een hele fijne guest mix? En dat belooft vanavond weer een hele bijzondere te worden. Hou de dus Sier op jouw 106.9, 104.5. Of natuurlijk, ons Digitale televisiekanaal. Leuk dat je erbij bent. No. De beats ontploft de mailbox. Ik zie hier een mailtje binnenkomen van Lisa en die zegt: wat een beuker van een plaat is dit. Deze mag je vaker gaan draaien. En ik zie hier Klen en Klein zegt: ongelooflijk, ik kan hier niet op deze beat stil blijven staan. Wil jij ook jouw mededeling? See it at CMsantwoord.nl. En hij komt hier gewoon binnenrollen in de studio. Hey ja, we pakken het eerste nieuwtje erbij van deze avond. Keep it sexy and sophisticated. Stijlvol vol met klasse en respect voor haar omgeving, baant ze zich een weg door de menigte. Ze zoekt hem en hij zal haar vinden. Terwijl de muziek haar spanning vertaalt, begroet ze bekenden en schuift ze aan de bar om een slokje moed te bestellen. En nog voor ze de hoop wil opgeven, wordt er op haar schouder getikt. Gefeliciteerd klinkt er zachtjes en voldaan. Ze draait zich om. De avond kan beginnen. Kiss! Keep it sexy and sophisticated. Ja, na twee jaar bestaan in eind april 2012 werd Bloomingdale Beach in kiss weer gehuld. Hoe snel een jaar voorbij kan vliegen bewijst zich maar weer... en zo keert KISS vol enthousiasme terug om opnieuw de slingers op te hangen. Met deels een mijlpaal doet KISS de benen extra stevig trillen op Amsterdamse grond wel te verstaan. Full house beluste beats, een, kwaliteit, een melodie en een sfeer die er opnieuw in de Panama... Amsterdam doet neerstrijken. Op zaterdag 4 mei borduurt KIS namelijk een feestelijk voort... op de uitverkochte kis editie van vorige keer... waaraan ze een grove verjaardagsschep toevoegt. KIS bestaat drie jaar en jij bent uitgenodigd. Ja, laat je verwennen in een locatie dat van volhouden weet. Waarbij je vanaf 11 uur warm onthaald wordt... door de royale muziekingrediënten. Special acts en sexy danseressen van KIS. Met alle genotfaciliteiten van dien en onder leiding van een getalenteerde MC Spider, staat er voor jou alles klaar? Ja, de line-up. De House Pioneer, Eric Kiedra. De Dreadman Lucian Ford. Master Talent Michael Mendoza. Dynamic Royal duo uh, De Livio Riven en Aaron Kill. En tot slot de dame van de Troon, Miss Aware. Ja, Kiss heeft de slingers klaargezet en de ticket sale is van start gegaan. En ja. Voor 15 euro ben jij daarbij. Een regulier ticket kun je kopen via Ticketscript of bij een van alle Free Record Shops. Ja, voor de VIP-liefhebbers zijn er VIP bracelets voor 30 euro beschikbaar. Dus dat valt nog mee. En er zijn ook een beperkt aantal tafels verkrijgbaar. Deze zijn ietsje duurder maar. Slechts 400 euro. Ja, het zijn dagen dat we minder verdienen. Maar hierbij krijg je een hele tafel en een fles drank naar keuze. Dus zetten we in de en dag komende 4 Mei Eriki, Lucien Voort, Michael Mendoza, De Liefjorn Raven en Aron en Miss Sugarware en voor 15 euro haal je kaarten bij de ticket script. tot zo weer het nieuwtje gauw door met nieuwe muziek, dat doen we met niemand minder dan Marco Lies met Blue Cream dit is tot 11 uur de hete beats uit Zandvoort en natuurlijk verder buiten woehoe Oh! <laughs> RULE met my Soul. Binnenkort uit op Latin Lovers Ja, niet alleen van de feestjes Wel bekend, maar dus ook binnenkort Van Latin Lovers Records En dat is weer een onderdeel van, van Gregor Salto's Imperium, want Hij heeft wat platenmaatschappijtjes eh, Of platenlabels moet ik eigenlijk zeggen Opgericht En ja, daar zitten echt hele leuke platen tussen Ik denk zomaar dat er no deze avond Nog wel een plaatje van voorbij gaat komen maar ja, we hebben ook nog de nodige nieuwtjes. En ja, voor alle apies. op zaterdag 8 juni organiseert stichting Monkey Business, alweer de negende editie van het Benefiet Evenement Save Me at the Beach. In strand en ook 69. te Bloemendaal voor de bizarre apenstreken beleefd. Tijdens het feest voor de bescherming van bedreigde Orang Oetangs. De opbrengst gaat naar drie lokale organisaties op de Indonesische eilanden, Borneo en Sumatra. ...die het hard nodig hebben voor de strijd tegen de boskap en illegale dierenhandel. DJ's en performers werken zoals altijd belangeloos mee. Ja, Stichting Monkey Business bestaat 10 jaar en Woodstock 69 alweer 20 jaar. En ja, zij vieren tijdens Save Me at the Beach hun gezamenlijke 30-jarige jubileum. Dat staat voor het uh, pareljubileum en pareltjes onder de techno-DJ's zoals Terry Toner, Mike Ravelli en Ille Beach treden op... Boetzok wordt een parelachtige apenrots in de branding met de glitterkunstenaressen van Nachtkristal die voor extra glans zorgen. Er zijn gekke apenstreken te beleven waar ook nogal glanzende prijzen mee te verdienen zijn. De partners Samadhi Reizen en Limelights verplaatsen de bezoekers tijdens het feest naar de jungle van Borneo... voor een hilarische ontmoeting met een orang door middel van fotografie. Daarnaast zijn er verrassende mooie en gekke apenstreken. En dat allemaal voor een goede doel. Het beschermen van orang-oetangs en het regenwoud. Ja, Stichting Monkey Business beschermt de orang-oetang en zijn leefgebied. De tropische regenwouden van Borneo en Sumatra. Door houtkap, de aanleg van plantages en illegale dierhandel wordt deze mensen af ernstig met de RG7 bedreigd. In de afgelopen 60 jaar is het aantal orang-oetangs met meer dan 50% gedaald. Met ambassadeur Egbert Jan Weber en DJ Terry Toner... en vele betrokken vrijwilligers en partners... haalt de stichting geld op voor lokale projecten... en vraagt ze aandacht voor het verdwijnen van het regenwoud en zijn bewoners. Op de mooiste locaties als Westerunie, Voedstok 69 en haar Arena organiseert ze spectaculaire techno-events... en omdat iedereen van artiesten, locatie, beveiliging en techniek... vrijwillig meewerkt aan deze evenementen... is het mogelijk deze tegen een nul minimaal budget neer te zetten... En zoveel mogelijk van de opbrengsten te doneren aan de projecten. Wil je een kaartje halen en hiermee gelijk het goede doel steunen? Ga dan naar Ticketscript voor Save Me at the Beach op 8 juni. Tot zover de nieuwtje. Door met de nieuwe plaats van Hartsel. Song for Unity. Up in the club when there's girls up in the club club club, club, club, club, Watch me, watch me. I gotta get her by the club with me. I gotta get her by the club with me. I gotta get her by the club with me. Watch me, watch me. I got to get around the club with me. I got to get around the club with me. I got to get around the club with me. Yeah, my under my liquor and booze. So many girls in the club, gotta choose which one of them gonna roll with me. Back, back to the crib after party. Back, back to the crib after party. Gotta get two for the threesome, yeah. Gotta get two for the threesome, yeah. Gotta get two for the threesome, yeah. Me love that, me love that, me love that, me love that. Yeah, me die, die. Me love that, me love that, yeah, me love that, me love that me love it, me love it, me love it, me love thee kya al mana me love it. When there's girls up in the club ...Under Control en daarna met Nauti Kyle. Hierbij zie je het op jouw CVM Zandvoort. En ja, het succes van Bloemingdale Beach Club blijft ook bij onze zuidenburen niet onopgemerkt. Nee, ook de Belgen lopen alsmaar vaker warm voor het Bloemendaalse strand. En ja, niemand minder dan de hoog aangeschreven club Nox uit Antwerpen... ...stelde daarom voor de krachten te bundelen. En ja, waarom ook niet? Graag zelfs. Nox Antwerpen opende zes jaar geleden net buiten de Antwerpse binnenstad... ...en groeide uit tot een van de grootste en populairste uitgaansgelegenheden van België. Met haar vijf zalen weet Nox elke week omnieuw duizenden bezoekers te lokken... ...waarvan een groot aandeel Nederlanders. Ook alle grote der aarde zijn in Nox reeds over de rode lopen gewandeld. Gaande van David Ketta over de Black Eyed Peas tot Rihanna, you name it, Nox has it. Maar een beachclub hadden ze tot dusver nog niet. Dus hoog tijd om daar veranderingen in te brengen... ...en de samenwerking met Bloomingdale Beachclub werd een feit... Op zondag 12 mei kleurt het hele strand dan ook rood, geel, zwart... door de intrede van onze Antwerpse vrienden. Nox zal op geheel eigen wijze het Bloemendaalse strand in palmen... door middel van uiteraard een groot opgezette show en entertainment. Maar ook muzikaal wordt het een avondje om u tegen te zeggen. Headliners zijn onder andere Nox resident Frankie Rizzardo... Rule Doors en Gennaro en Villa. Bijgestaan door de vaste DJ crew... Nicholas, Steve Rock en Mike Swit. Mr. Creamy, Dominico en een surprise guest... De avond zal overigens gehoost worden door MC Rich. Een bijzonder oranje gekleurd programma voor een Belgische club. Mis het dus niet op zondag 12 mei Nox Beach Festival in Bloomingdale Beach Club. Vanaf 5 uur s middags. En ja, je tickets kun je kunt ze online bestellen via Ticketscript. Tot zover dit nieuwtje. Door veel Verzoek met Mike Veel. Don't give. Vorige week zo groot succes geweest deze plaat. En ja, ik zeg het al, zie je dit, zie je van antwoord voor al jouw verzoekjes, mededelingen en andere zooi. Nu eerst Mike Peel. Ik zie het op jou, zie je hem voor. De heese beats en natuurlijk the one and all you it party guys. Ik heb hem nu voor je klaarstaan. Waar kun je dit weekend allemaal heen? Waar wordt je verwacht? En waar hebben we het maandag allemaal over bij de koffieapparaat? Nou, vanavond kun je terecht bij het feestje Formit in Club R in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom en ze gaan we tot maar liefst 9 uur. Jij hoort het goed, 9 uur in de ochtend door. En dat is voor alles. Voor 10 euro exclusief 4 ben jij erbij. Met in de Air One, Remy, Juan Sanchez, Jasper Wolf en Maarten Mittendorf, Joren van Pol en Tenzers. En de visuals zijn bij Escapation. Ja, daar gaan we. Oh, ja, je kunt ook gaan naar het feestje Golden in de Escape in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je daar welkom. Hier stoppen ze om 5 uur. De kaarten kosten slechts 5 euro. Ja, je hoort het goed. Ook in deze crisistijd kun je hier nog naar een leuk feestje voor weinig. En ja, die line-up, hij is goed, hij is lekker. Dear rashid Roll Endors, Doors, Brian Jundro en Santos, Miss Sugarware, Mark McRoland, Miquel Ozara, Melly Yorks, Sexy Mr. Eson Sex en Cassie Castle Percussion. En dat alles voor slechts 5 euro. Ja, dan gaan we naar de zaterdagavond, zaterdag 4 mei. Dan is er Kiss 3-year anniversary en je hoorde het al in de Panama in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom en het feest gaat tot 4 uur in de ochtend door. Kaarten zijn 15 euro exclusief via En je vindt daar achter de deks Eric Lucien Voort, Michael Mendoza, The Levi Raven en Iron Kill, Miss Sugarware en MC Spider. Ja, zoals elke zaterdagavond staat de Escape weer vol met goede artiesten. Tijdens het feestje Brainwash. Het feest begint elke zaterdagavond om 11 uur en om 5 uur sluiten de deuren. De line-up. DJ Raimundo. Deze avond heeft hij uitgenodigd. Dennis Ruijer. En sexy Mr. Aston Sachs en MC Choral. In dit luchtetje Martino Rosso. En voor 16 euro ben je hierbij. Ja, je kunt 5 mei de Beach Festival natuurlijk: Golden Beach Festival. Dus je kunt vanavond al in de stemming komen. Bij Beach Club Vroeger. Vanaf 2 uur ben je welkom. En het gaat tot 12 uur door. De kaarten zijn 15 euro, exclusief, via of aan de deur, 20 euro. En de line-up in de house area vind je Roog, Brian Chindro en Santos... Dira rashid Rule Doors, Faya Laurens, uh, Michael Mendoza... Dennis van der Geest, Miss Sugarware, Mark McRoland en Carita Lanina. Dan is er ook een tweede area met Eclectic en House Latin House. Met Irwin, Juwanis, Mekus en Quinn, Danny Delgado, Altair Zilvaar, Marlodex, Like Brazil, Le Blanc, Dwight Neville, Nicholas Beats, Melly Yorks, Pete Rose, The South, Machachos, Mike L en Mixter. En ja, dan het feest. Ik zet gewoon even de muziek zacht. Dit heeft echt ongelooflijk. 5 mei, AfroJack Jack and Friends bij Beach Club Bloemendaal. Vanaf 5 uur s middags ben je welkom. En wat een line-up. Ik zie hier de Jack Stage met Afrojack, Jack, Quintino, Bobby Burns, Leroy Styles, Epster en tot slot Saudi MC. Dan is er ook nog een Friends Stage. Hier staan Vato Gonzalez en MC Chen, Chocolate Puma, Yellow Claw, Jasha, Kennedy en D-Wayne kaarten zijn 17,5 euro, exclusief via de voorverkoop. En geloof me, deze kaarten zijn uitverkocht binnen no time. Als je ziet wat de line-up hier staat. Dit feestje gaat het dak eraf. En ja, het is 5 mei, dus je bent gewoon lekker vrij. Het zonnetje gaat schijnen. Ik zeg, ga met die banaan op naar Bloemingdale. Dit was wat mij betreft het feestje van deze partyguide. Tot slot nog even als afsluiter... Je kunt ook nog naar Click at the Beach, de opening van Woodstock. Om drie uur s middags begint het al, tot twaalf uur s'avond gaat het door. En de line-up is hier Mark, Marek, Henman, Wouter de Moor en Ille Beach. Maar ja, als ik het mag zeg, zeggen hier zo. Ik ga naar, e uh, naar het feestje Avrojack Friends bij Bloomingdale. Tot zover deze partykite. Nog even snel een plaatje dan. Nou, dat gaan we dus zeker doen. Dat is de nieuwe van José Nunes en Beggy Begovic... met Owner of a Lonely Heart. Zometeen meteen naar de klok van 10. Een speciale guest mix bij... Mario Ochoa. Hou me hier! Nu eerst de nieuwe... José Nunes en Beggy Begovic. Dit is it? Op jou, Siv Zandvoort. Hou me hier! Me van ZFN via de kabel op 104.5 en in de